Droog. En morgen alleen plaatselijk kans op een bui en het wordt dan iets zachter dan vandaag, het wordt een graad of 13. Dit was het NOS.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. Zie in 2010 al 20 jaar live. Zie met, met nu jouw keuze. Zie FM. Hallo radio Noët C, hallo radio Noëze. Hallo radio Noëce. Hallo, radio Noët C. Hallo, radio no te. Ja, al lang De boodschappen zijn alweer gedaan, en het nieuws is alweer gepresenteerd. Oh. En de regendruppels vallen weer naar beneden. En de muziek is ook alweer afgelopen. Raindrops keep falling on my head. We Love the Pirate Station. Niet de originele Radio versie. Noord Radio Noordzee. Radio Noordzee. Niet de originele versie trouwens van dit nummer. Want er was een beetje. En ik ben daar, ik weet er niet eens de naam meer van. Maar die hebben één hit gehad. En dat was de originele versie van dat We Love the Pirate Station. Pirate Station. Laat ik het nou netjes zeggen. Dit was een uitvoering van uh, Trinity. En die is uh, wat jaren later uh, gemaakt. Uh, ik schat dat zo'n beetje in zo, uh, nou, aan het zoutje te horen in het disco-tijdperk. Dus dat zal zeker na 1975 geweest zijn. Toen uh, de zenders er eigenlijk al niet meer waren. Want u weet het, de Nederlandse zenders. Uh, die zijn verdwenen op 31 augustus 1974. Toen uh, moesten, moesten Veronica en Noordzee uh, de brui aangeven. Want de Nederlandse regering, onder leiding van meneer Van Doren, toen de tijd minister van Doren, had het uh, verdrag geratificeerd. waarbij uh, uitzendingen vanuit zee. Onmogelijk werden gemaakt. En als je dan weet dat meneer Van Doorn. natuurlijk ook. Eh, jarenlang de voorzitter van de KRO was. dan weet je wel weer hoe het in elkaar zat. Over belangenverstreng belangenverstrengeling gesproken, toen al. Goed. En nu nog steeds. En nog steeds. <laughs> We hebben nog niks geleerd wat dat betreft. <laughs> We hebben nog niks geleerd. Maar ik weet wel dat ik er zelf. ik was er kapot van dat Veronica. vooral dat laatste uur toen met Rob oud. dat, dat, dat, dat hakte erin. Dat hakte er echt in. Dat was zo emotioneel toen. Uh, ik heb het trouwens nog ergens op een plaats staan uh, dat, dat laatste uur. Is misschien ook wel eens leuk om nog eens een keer te doen. Uh, volgend jaar, 31 augustus, want dan is het een tijd geleden. Ja, toch? Ja. Kunnen we wel eens doen. Um, oh ja, Neil Young natuurlijk. Ja, van, ja. ja, op verzoek van Marie dames en heren. Dus als u het niet mooi vindt, dan stuurt u hem maar een mail. Wat een rot nummer! Nee, hoor, het is een prachtig liedje. The Needle and the Damage Done. Ik je weet je... zeker dat ik geen negatieve mails krijg. Dan. Nee. The Needle and the Damage Done. Je kunt er ongeveer je voorstellen waar dat over gaat. Neil Young. You're knocking at my cellar Kijk, het is zo mooi nu, maar ik krijg zelfs applaus. Het is ook live opgenomen, uh, beste man. <laughs> nee, uh, ik, heb, ik heb het Sadé-album ervan. Die heb ik toen gekregen in Toronto, toen ik daar was, voor mijn ja. familie. En ik heb hem echt grijs gedraaid. Dit is opgenomen live in de Royce Hall. In. Uh, nou weet ik niet of dat te plaatsen Maar Ukla staat erachter. Ucla of zo. Dat zal het wel zijn. Um, Dan is het eerder Ukla. Huh? Dan is het eerder Ucla. Ucla zal het wel zijn. Ja. Yeah. In de Royce Hall. Daar is dit live opgenomen. Dit, uh, dit liedje. Overigens. Um, er Zijn maatjes Crosby, Stills en Nash die zijn ook zeer uh, prominent aanwezig. Want in dat nummer Alabama, wat we straks draaiden... ...daar uh, werd uh, de achtergrondzang gedaan door Dave Crosby en Stephen Stills. Dat, weet ik, dat was ik u nog vergeten te vertellen, dus dat moet ook nog eventjes. Uh, en de band die daarmee speelde die noemde hij de Stray Gators. Ja, oké. Okay. Huh? Ja, de Stray Gators, dat was de band. Goed, nou, we gaan door met Manfred Mann. Uh, van... Is dat een man of een vrouw eigenlijk? Wie? Manfred Man. Dat is een man hoor. Oké. Okay. Ja, dat is een man. Dat is een organist. En, uh, weet het zou uh... mooi zijn als ze vrouw zijn geweest? Nee. Dus, heet Manfred Mann en dan ben je een vrouw. Dat is wel komisch. Ja, dat, dat is heel komisch inderdaad. Ja, de groot. Dat is heel, dat is heel komisch. Inderdaad. Nou, oké. Okay. Manfred Mann dus met uh, zijn eerste bezetting. Zijn eerste band. Uh, het volgende nummer weet ik eigenlijk helemaal niet meer hoe het klinkt. Het zal wel leuk zijn. Het is in ieder geval uh, een nummer dat... Uh, Gearrangeerd is door de complete band. Want alle namen staan eronder. Ja, dus ik denk dat het een traditional is. Die door de hele band bewerkt is. Het Manfred Man. En het liedje dat heet John Hardy. Hier zijn ze. Plunged John Hardy back in jail. Now, pretty girl was the cause of all this. The dress that she wore was blue. She came to the jailhouse and fell down. Hardy. En, uh, zo klinkt het inderdaad wel. Een of ander traditioneel Iers of Engels liedje in ieder geval bewerkt door de hele band van Manfred for Man um, op deze LP Man Made Hits. Juist. Nou, het gaat lekker vandaag. We draaien veel muziek. Het komt ook dat, ja, allemaal, mooi, komt dat het allemaal korte nummers zijn. Dat, dat, dat scheelt alweer natuurlijk. Um, nou, de Piratenstations. Het, is, het blijft altijd zo leuk. We zullen we die herkenningstunes draaien. Dat is wel leuk. Uh, nummer 2 van kant één. Uh, de Fortunes uh, hadden voordat ze met uh, You've Got Your Troubles kwamen. Die hebben we een... toch al gedraaid? You've ja, got your maar, troubles. Maar ja, ja, maar ik, let nou even op wat ik zeg. Oh. <laughs> Potverdomme. Jij zegt nummer twee kant 1. Nee, nummer 2 kant 1. Nou, uh, nummer 2 kant 2. Sorry. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, Dat is wat makkelijker jou. Ja, nummer 2 kant 1. Het zijn wel weer de Fortunes. En <laughs> de Fortunes hadden in de tijd. Uh, uh, een liedje gemaakt, dat heette Caroline. En je had natuurlijk ook een radiostation... dat heette Caroline. En het spreekt dus vanzelf... Uh, dat dat radiostation... dus dit nummer van The Fortunes... Uh, als die gebruikte. Dus hier is de herkenningstune... van Radio Caroline International... Uh, van The Fortunes. En het heet dus ook... logischerwijs... Caroline. future time pick the tune that's gonna climb breaking with the sound of tomorrow is Radio Caroline International, the home of the British... UC Explosion! God, een, een verkeerde jingle voor. Het is er niet geloof. Ja, maar je het goed gemaakt nu, toch? Ja, je hebt het nu goed gemaakt. Swinging Radio England. Heel ander station. Zware concurrenten waren dat, jongen. Dat, dat kon helemaal niet. Dus de leuke is het toch? Ja, het is eigenlijk wel leuk. Ja, ja want je had het toen... Er lag er heel wat, hoor. Voor die, voor die Engelse cursus, jongen. Nederland had er maar eigenlijk maar één in die periode. Radio Noordzee kwam, kwam weer wat later. Maar Veronica lag daar natuurlijk al vanaf, eh, ik geloof 1959, 19, ja 1959 startte Veronica en eh, ze hebben het dus even goed ondanks allerlei protesten en allerlei pogingen van de Nederlandse politiek om ze eruit te krijgen, eh, hebben ze het toch nog zeker 15 jaar volgehouden, dat is toch wel knap hoor. Want ze zijn in 1959 ongeveer begonnen. En in 1974, natuurlijk, op 31 augustus, de pas uitgehaald. En 15 jaar lang is het, was het toen echt het meest belu dus beluisterde radiostation van Nederland. Maar heel veel z'n luisterde niemand meer. Iedereen had gewoon Veronica aan staan. En dan nog te bedenken dat het. Uh, dat het alleen maar op de middengolf was natuurlijk. En een hoop gekraak vooral s'avonds. Want uh, dan was er enorm veel storing. Maar goed, je bleef luisteren. Hoe het ook, hoe het ook ging. Uh -huh. Caroline, dus van de Fortunes. Uh, wat gingen we nu ook weer doen? Oh ja, we gingen naar uh, Neil Young. Natuurlijk, ja, ja Neil Jong moeten we weer gaan doen. Heerlijk. Van de LP Harvest, dames en heren. Uh, een van de klassieke platen mag je wel stellen van... Uh, van Neil Young. En we gaan de titelsong draaien. En het nummer dat heet inderdaad Harvest. Hij is nog aan het zoeken, dus ik moet even doorkletsen. Ah, daar is hij. En Neil Young met Harvest van die gelijknamige plaat en uh, <clears throat> met de Stray Gators en ja, prachtige muziek toch van die man. We um, gaan naar de kraker, eh, Ja. Vergeet je hem niet op 45 te zetten? <laughs> En uh, plus uh, 8 op pitje. Ja. We gaan. Uh, we gaan uh, dit wordt ongeveer zo'n beetje de laatste kraker, uh, dames en heren. Ja, ik heb nog honderden singeltjes staan thuis. Dat maakt allemaal niks uit. Maar. Uh, we gaan uh, vanaf volgende week. Uh... Wat zie je daar nou toch? Wat te doen joh? Dan gaan vanaf we volgende week gaan ja, het we weer. Dit is de laatste kraker, dus dan moet het ook nostalgisch gebracht worden. Uh, uh, dus Overgekraakt. Oh, uh, uh... nou, Oké. Okay. Vanaf volgende week gaan we weer een beetje starten met het camera lopen uh, Maurice heeft uh, na ernstige onderhandelingen met de jury... Uh, en wat hem ongeveer een blauw oog gekost heeft... heeft hij in ieder geval uh, het voor elkaar... Sowieso een gebroken neus. Huh? Sowieso een gebroken neus heb ik aan overgehouden. Oh. Nou, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, vanaf volgende week uh, is er weer, uh, gaan we weer beginnen met het corona lopen. We hebben weer een nieuwe voorraad. En dus uh, verdwijnt de kraker even... Maar die jury is wel een beetje zwart gekleurd nu. Oh? Staat hij in je parkeergarage? Ja. <lacht> Nee, uh, dat zijn van die schoorsteenklimmers die komen allemaal. Oh! Ja, leuk hè? Oh, is dat zo? Ja. Dat kan toch nog niet? Dat komt, die komen pas over... Ja, dat weet ik, maar er dat toch alvast vier mensen hier naartoe komen? Drie. Oh? zijn er alvast drie gekomen. Drie. Oh. Wie, wie? Die zijn vooruitgestuurd. Drie, de drie P's. Oh ja, de drie P's. Dat zijn, van die, dat zijn van die kwartiermakers of zo. Ja, precies. Ja, ja. oké. Okay, die <laughs> moeten het vast allemaal een beetje de daken gaan verkennen en zo. Vooruitgestuurde, vooruitgestuurde posten. De scouts. De scouts. Goed, volgende week dus het kan lopen weer opnieuw. En uh, dat doen we in het tweede deel. Want het eerste deel blijft de confrontatie lekker waar die is. Want dat blijven we gewoon doen. En zo veranderen we af en toe nog wel eens wat. De kraker van de week deze week. En ik heb er eentje uitgekozen van een meneer die uh, in het kielzog van uh, Bob Billen uh, in Engeland. Uh, ook met protestsongs begon. En dat was uh, de schot meneer Donovan En... Uh, ook alleen met een gitaartje en een monicaatje Net als van Dylan in de tijd op de date. En uh, toen Dylan uh, elektronisch ging. Dus met bands begon te werken. En met elektronisch versterkte instrumenten natuurlijk. Uh, kon Donovan niet achterblijven. En hij uh, ging dus ook op de elektronische toer. Of de elektrische toer moet je eigenlijk zeggen. En verliet het akoestische pad. Dit is een van zijn knallers van hits. uit die periode. Donovan en Mellow. Yellow, de kraker van de week. I'm just mad about saffron. Mm -hmm. Saffron's mad about me.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 Lost in the Wanna have forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow. van Donovan uit uh, die tijd in de 60e jaren. Ik denk 65, 66. Zo ongeveer. Um, ja, we blijven nog even in de 60s. We zijn vandaag helemaal in de 60s trouwens. Het is allemaal mooie 60s wat we aan het doen zijn. Ik heb maar ook ja. een broek aan met wijde pijpen. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Je heb ja, lang haar. En je poeg staat ook voor de Ja, <laughs> Natuurlijk, met poeg Maxi, hè? Nee, dat is geen poeg Maxi. Dat was een vrouwenbrommertje, man. Oh. Ja, poeg Maxi. Hey, ik, heb, ik, heb, ik heb die krijtlip toch staan? Kom op nou, we moeten nou met de poeg? Oh ja, met poeg, met het, <coughs> poeg met, het, met, het, met het hoge stuur, hè? Ik bedoel, het ging erom wie ze stuur, wie wie stuur het hoog staat en zo. Goed, nou, uh, ik zei het al. Uh, terug even naar die tijd van die piratenstations. We Love the Pirate Stations heten deze verzamelplaat. Er staan leuke dingen op. En uh, zo ook het volgende. Uh, Veronica moest er natuurlijk uit. Dat weet iedereen. En er is heel veel actie voor gevoerd. Er is zelfs een hele grote demonstratie geweest in Den Haag. Op 18 april 1974 uh, was er een gigantische demonstratie. En... Het leuke daarvan was... Dat weet jij, weet jij natuurlijk niet... Want dan was jij nog niet geboren geloof ik. Uh, het leuke was dat Veronica... Het schip van Veronica, de Noorderney... Die was gestrand. Die was uh, in een storm, een, paar, een, een tijdje daarvoor... Uh, was dat schip... Dat was uh, gestrand. En dat lag dus op de kust van Scheveningen. Daar was het aangespoeld. En uh, toen dachten ze natuurlijk... Uh, hun kans schoon te zien door alles in beslag te leggen. Maar dat was toen op een gegeven moment toch niet mogelijk. En... Toen we op 18 april 1974 had je toen een gigantische demonstratie in Den Haag op het Maliveld. Alle Nederlandse artiesten die enigszins iets voorstelden, die traden daarop. En er waren echt duizenden mensen daar op dat Maliveld. En het leuke was, het hele aparte was... Veronica mocht toen, uh, is gewoon blijven uitzenden. Maar af van, uh, dat gebeurde vanaf het schip Mi Amigo. Dus eigenlijk het schip, oude schip van Radio Caroline. Daar vandaan zonder zuid. uit. En het mooie van het verhaal was of het nou toeval is of niet. Maar precies op die dag, 18 april, kwam Veronica weer in de lucht vanaf het eigen schip. Want het schip was dus weer teruggetrokken naar, uh, de, naar de Noordzee. En lag dus weer op zijn oude vertrouwde plekje. En precies op die dag, 18 april, uh, begonnen ze dus weer opnieuw uit te zenden vanuit. Vanaf hun eigen schip. En dat was natuurlijk een heel emotioneel moment op dat moment. Nou, uh, Peter Koenewijn was een van die artiesten die daar onder andere uh, optrad. Uh, op die manifestatie op het Malieveld. En hij heeft ook een plaat gemaakt... Uh, over het feit dat Veronica dus moest gaan verdwijnen. Dat zwaard van Damocles dat hing boven hun hoofd. En die plaat draaien we nu. Peter Koelewijn. En het nummer dat heet Veronica. Sorry. De minister was kort, hij zei nee. Sommigen hadden dat al gedacht, maar zoveel hadden het nooit verwacht. Herman Stok, jij eerste echte DJ, ben jij daar nou wel? Ze drie hebben toch vroeger alle naar 1,92 gezocht. Maar juist een draaien nog een We schoppen het ver, net als de rest hier in de showbiz Maar met hulp van je vrienden, en die was niet mis Staan. Het leven gaat ook zonder verroning Een echte statement. En, uh, iedereen werd erop aangesproken. Allemaal namen werden genoemd. En dat waren natuurlijk allemaal namen die een hoofdrol speelden in die periode 1974 dus. Dat uh, Veronica eruit gehaald werd door een besluit van de voormalige KRO-voorzitter. Ja, nou ja. Meneer van Doorn. <coughs> Ik kan ook kwaad worden, die man. Dat is niet te geloven. Dat is niet goed, natuurlijk. Ik kan, ook, yeah. Ik kan ook kwaad worden. Neil Young met Harvest, dames en heren. Are you ready for the country? Is het uh, volgende liedje dat wij daarvan gaan draaien. Beest of hè? Ja? Oké, okay, daar komt-ie dan. Are you ready dat for weet the country? Ready for the country! Neil Young met de. God, dan ben ik de naam van die band kwijt. Ik ken nog? Oh ja, yeah, de Stray Gators, ja. Yeah. De Stray Gators heette ze. En de uh, background vocals in dit nummer waren van uh, Graham Nash en David Crosby. Weer zijn oude maten, dus. Dus David Crosby en Graham Nash. Manfred Mann. Uh, van de LP Man-made Hits, dames en heren. En, en ook weer een nummer van Dylan. Van Bob Dylan, wat zij dus uh, bewerkt hadden. En dat swingt dus een trein. Dat is lekker. Uh, het is geen bevel hoor, Maurice, dat je dus niet denkt van, dat dit een opdracht is die je nu krijgt. Maar het nummer oh, één... wacht even. Uh, krijg ik nu een opdracht? Nee, het is geen opdracht, zei ik. Het is een opdracht, dus zeg het maar. Wat moet nee, ik doen? Nee, het is geen opdracht. Dat zei ik van niet. Wat, wat moet, moet ik doen? Je? If you gotta go, go now! Ja, dan ga ik toch. door, Rutte. ik reken het goed uh, maris allemaal goed. Vind ik wel komisch bij jou. Ja, wat ja, heet zo? Nee, hier staat dat. Ja, maar goed. Ja, maar ik heb ook het singeltje nog... En daar, en daar staat weer wat anders. Maar goed, maakt niet uit. Dus dan is het of Singles een drukvat, of dit een drukvat, Of het is een andere versie. Dat kan ook. Dat, heb je ja. zo, dat zou misschien kunnen. Je weet het maar nooit. In ieder geval, dit was Manfred Mann met uh, If You Gotta Go, Go Now. Een stuk geschreven door Bob Dylan. Ja, en, ik ga al. En uh, we krijgen, als, als we de tijd ertoe toelaat nog één grote hit van Manfred Man zometeen. Maar we gaan eerst naar uh, die Piratenstation LP. En daarvan draaien we een nummer dat toen de tijd ook nummer 1 stond in de Veronica Top 40. The Scorpions. And uh, my girl Josephine. Hello Josephine. <laughs> Hello hey, well. Josephine. nou wel afgelopen? Ja. en ja, dan we niks meer. Ja. zat weer zo'n instinkertje in, hè? Ja, een instinkertje. De Zweedse band de, de Scorpions, de, niet te verwarren met die band die later uh, Wind of Change en um, Still Loving You gemaakt hebben, want was een andere band. Die kwamen uit Duitsland, als ik het goed heb. En, maar deze kwamen in ieder geval uit Zweden, en die hadden twee hits in die tijd, en dat was Hello Josephine, dit dus. Uh, staat trouwens op, de, hier verdeld van My Girl Josephine. Dat is ook een titel, maar Hallo Josephine, het hetzelfde nummer gewoon. Geschreven door uh, Fats Domino en uh, meneer Bertholo Mew, Mew heette die man. Oh die. Ja, Bertholo Dat was de uh, man met wie Fats Domino heel veel van zijn grote hits schreef. Um, dus daar komt het vandaan en de Scorpions hadden er dus een nummer 1 hit mee in die, uh, in die tijd. Uh, van de Pirate Stations. Neil Young gaan we doen. Want ik uh, kan een beetje opgeschieten. Oh, dat we wel nog even. Want ik wil ook het ene nummer van Manfred Men nog eventjes te komen. Maar dat gaat allemaal terwijl ik hier naar een uitgebrand parkeergarage zit te kijken. <laughs> en dan draai je het nummer Heart of Gold. Ja, hier is Neil Young. Heart of Gold. Grote hits in de tijd voor Neil Young: Heart of Gold van de afkomst van de LP Harvest. Uh, met de Stray Gators en uh, ook hierbij werden de background vocals weer uh, verzorgd door een aantal grootheden, twee om precies te zijn, uh, namelijk James Taylor en uh, Linda Ronstadt die uh, deden mee, die zongen mee op dit prachtige liedje van, uh, van uh, Neil Young. Dus even kijken naar de klok. Zo langzamerhand. Nou, we kunnen nog even, Hè? Toch? We kunnen nog. Uh... Dan zou ik zeggen hoe lang we nog precies door kunnen gaan. Wil je ja. dat echt weten? Ja, ik wil het weten. Ja, ja, zeven minuten. Oh, een zeven blij. minuten. Nou, ik weet nog wel een leuk slotnummer. Um, we gaan in ieder geval nu naar uh, Manfred Mann. Een uh, nummer van die LP Manfred. Of uh, Man Made Hits van de band Manfred Mann genoemd. Naar de organist van die band. En verder met Mike Vickers, Mike Huck en Tom McGuinness. En Paul Jones. Dat waren de leden van dat bandje. Uh, onze eigen Nederlandse Dolly Dots hebben met dit nummer ook nog een keer een grote hit gehad. Uh, maar dit was de originele, originele versie van dit uh, lekkere meezingetje uit de zestiger jaren. En uh, dit is geschreven door meneer Barry en door meneer Greenwich. En het nummer dat heet Doa Didi. diddy diddy Diddy-diddy. Dom diddy Da. There she was just walking down the street singing do-a-biddy-ddy-dum-biddy-dum tapping -do. her fingers and shoggling her feet singing do a biddy ddy dum biddy do. she looked good look good she looked fine look fine she looked good she looked fine Man. En uh, doe wat, diddy, diddy, diddy, diddy, diddy. En uh, nu we dat later dus nog eens een keer gecoverd is. Onder andere door onze eigen uh, Dolly Dotjes. Nou, dat was het een beetje, Maurice. Hè? Uh, ja, Maurice is druk bezig op te zetten, Want we gaan er lekker swingend uit. Ja. ja. Laatste uh, nummer voor vandaag. Laatste nummer voor vandaag alweer. Ja, het gaat hard als je uh, naar je in het Time flies when you're having fun, zeggen ze dan altijd. Um, Veronica Unlimited was een groepje met een aantal Nederlandse artiesten die een uh, um, in die tijd opkomende disco-hit maakten. Want uh, ja, de disco kwam heel erg op in die periode. En uh, dat groepje Veronica Unlimited, dus dat uh, had een prachtige medley met allemaal uh, hits van Veronica natuurlijk. Uh, aan elkaar geschakeld. En daar gaan we mee besluiten. We kunnen hem denk ik niet helemaal draaien, want het duurt dik 5 minuten. En we hebben er geen 5 minuten meer. Maar u hoort er in ieder geval nog een stuk van: Here is: What kind of dance is this? Veronica. Unlimited. Tot volgende week. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Veronica, tot 40. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Anne-Marie Rozing met het NOS Journaal. Oud-president Nestor Kirchner van Argentinië is overleden. Hij was van 2003 tot 2007 president van het land en werd toen opgevolgd door zijn vrouw Christina. Kirchner stierf aan een hartanvarkt in het stadje El Calafate in het zuiden van het land. Hij was daar met zijn vrouw. Algemeen werd aangenomen dat Nestor Kirchner zich volgend jaar... bij het aflopen van de termijn van zijn vrouw Christina... opnieuw kandidaat zou stellen voor het presidentschap. Kirchner was 60 jaar. Na zijn aantreden in 2003 schrapte Kirchner de amnestieregelingen... voor militairen en politiefunctionarissen... die beschuldigd waren van moord en marteling tijdens de vuile oorlog in Argentinië.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 Volgens de Afghaanse Rode Halve Maan zijn er onder de...